Controle. Maar nu eerst het NOS nieuws van twee uur. Goedemiddag, ik ben Bim Buijs en dit is het nieuws van NOS op drie. Een man van 21 uit Utrecht is opgepakt voor een dodelijk ongeval afgelopen nacht op de A2. Het gebeurde vlakbij Nieuwegein. Een vrouw van 20 uit die plaats kwam om het leven. Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken. Hoge zeggen tegen RTV Utrecht dat een rode Audi die het ongeluk veroorzaakte... er daarna met hoge snelheid vandoor ging. Dat er meerdere mensen in zaten. De verdachte is later in de nacht opgepakt. Het is druk bij plekken waar je een commerciële sneltest kunt doen. Bijvoorbeeld in Hilversum staat een rij voor de deur. Deze moeder en zoon willen toch wat zekerheid voor, zekerheid voor kerst. Ja, nog even snel voor de kerst. We gaan we op bezoek bij opa vanavond. Dus uh, ja, die is 88. Dus voor de zekerheid. Ja, toch wel een beetje voorzichtig om... Uh... Gewoon te zorgen dat opa geen corona krijgt. Bij de GGD moet je klachten hebben om je te laten testen, maar bij een commerciële test hoeft dat niet. Die test kost wel geld. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft hoofdtrainer Thomas Toegel ontslagen, melden Franse en Duitse kranten. Met Toegel werd de club twee keer landskampioen en ook nu gaat het niet slecht met Paris Saint-Germain. Maar Toegel zou ruzie hebben met de clubleiding. Voor de dierenambulance in Zaandam stond 2020 in het teken van Parelhoen Houdini, een soort kip. Hij ontsnapte begin dit jaar bij zijn baasje en sindsdien rukt de dierenambulance bijna elke dag uit voor een vangpoging. En dan een jaar lang, een jaar lang ongeveer. Elke keer kom je voor Jan Doede op, want hij vliegt elke keer weg. Hij is niet te pakken. Terwijl de dierenambulance-medewerkers echt hun best doen. Doeg! Ja, ja, ja! Oh, nou, nee, nee, nee. Dus zelfs met hulptroepen lukt het niet. Zes politieagenten waren erin. Die hadden hem ingesloten en ze zouden hem pakken. En hij vloog zo de boom in. En daar stonden ze allemaal zes voor niks. In 2021 blijven ze het gewoon proberen. De dierenambulance wil Houdini graag naar een kinderboerderij brengen. Het weer. Het wordt vanmiddag op meer plekken droog. De zon kan er ook nog even bij komen en het wordt een graad of zeven. Morgen een mix van wolken en zon. Aan de kust kan het bijvallen en het wordt zo'n zes graden.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 Want wij gaan, gaan gewoon nog door tegen een uur of vier. En ik heb hier in de studio de maximaal aantal bezoekers uh, is bereikt. Maar daarmee natuurlijk altijd nog in acht nemen van de coronamaatregelen. Ik presenteer Gijs op microfoon drie. Hallo. Ik presenteer Joëlle op microfoon vier. Hallo. En Mike staat zoals traditiegetrouw op nummer twee bij het raam. Ja, ga hem deze keer wel niet <lacht> vergeten overzetten zoals de vorige keer. Oh nee, nee dat, dat zou ik zeker niet oh, okay. vergeten. Goedemiddag. Nou ja, goed, Goedemiddag uh, allemaal, uh, beste luisteraar. Leuk dat je nog steeds luistert naar 2020 onder controle. En de komende twee uur staan volledig in het teken van de jongeren in 2020. En ja, we kunnen dan wel over jongeren praten, maar we kunnen het net zo goed met ze doen. Dus daarom heb ik uh, Joelle en Gijs uitgenodigd van mijn studie Journalistie Journalistiek. En Mike is gewoon een goede vriend van mij. En hij is natuurlijk ontzettend fan van alles wat met entertainment te maken heeft. Ja. ja dat zal wel een van de eerste dingen zijn die je hebt gemist aan 2020, wat dat betreft. Uh, wat doen we nog meer? Ja, eigenlijk staat het een beetje symbool voor hoe overleef ik de coronacrisis als jongere. Dat klinkt heel heftig, maar ja, het is soms ook best heftig. Dat legt bijvoorbeeld Marieke van Pluspunt uit. Om half vier straks bellen we met haar. Uh, Hulp voor jongeren in het jeugdhonk. Uh, zij heeft een initiatief gestart om daar een soort woonkamer open te stellen. Om toch nog een plekje te bieden. En de jongeren die het extra moeilijk hebben, de kwetsbaren onder ons, juist nu niet te vergeten. Uh, straks hebben we ook de top 10 social media hits van 2020. En ik heb er nu al zin in. We spelen natuurlijk ook een nieuwsquiz. De eerste helft ging al heel goed. Kijken of jullie dat kunnen evenaren straks. <lacht> Zo meteen. Met, met speciaal op jullie afgestemde vragen. Dus het is wel een beetje een rekening meegehouden. We hebben het ook Wat nog het over denken. entertainment nieuws. En eigenlijk het ontbreken daarvan van entertainment. En we sluiten af met een verrassing van ons gebracht aan de luisteraar. En... Uh, ja, het blijft de radio, dus muziek moet ook gedraaid worden. Wat draaien we als eerste? Ja, dat zijn de Jonas Brothers. Met Like It's Christmas. Nou ja, wat toevallig. Het is morgen kerst. Nou.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 Look at the lights twinkling bright, twenty four seven. Every inch of Central Park is covered in white. This could be heaven, and I don't want this a single thing. Don't wanna put an end to all this cheer. But as long as you're with me, it's always a time of year. Christmas. And it's Christmas, Christmas, I don't wanna stop feeling like the first thing on wishless. Christmas ...met Like It's Christmas. Ja, we komen echt al een beetje in de kerstsfeer... ...en ja, wil je zeker. daar nou wat van meekrijgen... ...dat kan zeker via www.zfmstandvoort.nl. Zie je mijn uh, enthousiaste sidekicks... ...met kerst met ze opstaan. Wil je dat nou echt aanschouwen... ...en wil je die kerstsfeer wat meer de huiskamer inbrengen... ...ga naar, naar www.zfmstandvoort.nl... ...en stream de webcam. 20 seconden vertraging, dus als ik nu zwaai... ...zie je dat straks. Nou, hartstikke leuk. Heel grappig. Nou, goed. Uh, uh, uh, uh, jullie zijn er natuurlijk niet voor niks. We gaan samen terugblikken op het jaar 2020... En dat doe ik eigenlijk uh, met de inleidende vraag. En ik begin dan even bij uh, Joelle. Uh, uh, de, wat voor jaar was 2020 voor jou? Nou ja, maar het was een heel ja, ingewikkeld jaar. Als eerste examenjaar. Maar uh, daarnaast ook uh, ja, alle onverwachte dingen die hier in het leven spelen. Uh, familie vinden. En. Ja, want even voor de luisteraars, je, je, je bent natuurlijk een donorkind. Een paar, twee, natuurlijk, jij bent een donorkind. <macht> twee maanden geleden uh, was je hier ook de gast en vertelde jouw verhaal. Maar goed, daar is in 2020 ook uh, het een en ander gebeurd. Dus. Ja, zeker. Uh, ik heb uh, twee nieuwe broers bij, bij mij gevonden, inclusief een zus. Allemaal uit verschillende families. En uh, ja, dat was een, uh, een van de grootste verrassings van 2020. Oké, okay, oké. Okay. En, en, en verder, ja, je bent natuurlijk ook met de studie begonnen, net zoals ik en Gijs. Gijs en ik. Hoe, ja, dat was ook nog een, uh, ja, een heel begin, zo van, ja, gaat de, hoe gaat de studie lopen? Gaat het wel zoals je wil? En ik denk dat uh, 2020 mij wel een goed studiejaar heeft gebracht. En hele leuke mensen, onder andere jou en Gijs en onze hele leuke klasgenoten. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Even als uh, toch, toch nog wel positief. En dan gaan we even naar Gijs. Hoe was, uh, hoe was het jaar voor jou? Ja, ik... Het is dat Joelle erover begint. Maar ik was het eigenlijk bijna vergeten dat ik dit jaar ook examen heb gedaan. Het is echt, er is zoveel gebeurd dit jaar eigenlijk. Um, ja. ja, inderdaad, gewoon ja, uh, middelbare school afgerond, uh, begonnen aan de studie. Alsof, er zijn eigenlijk allebei pluspunten, maar natuurlijk ook ja, dat hele ding. Ik weet niet of je het hebt gehoord, maar corona, nu ja, uh, dat, uh, dat, dat, dat, nu dat is ook niet. Dat dus wel een, een dingetje in 2020. En uh, ja. Dat, ja, dat heeft eigenlijk al een beetje voortouw genomen in. Uh, 2020. Heeft, ja, dat, dat speelde overal eigenlijk de hoofdrol in. Uh, uh, wat is je me, meest bijgebleven daarvan? Wat je bijvoorbeeld niet kon doen? Uh, wat je tellen... eerst wel zou kunnen doen met ja. vrienden of zo? Nou ja, eigenlijk niet per se met vrienden. Maar uh, in april is mijn oma overleden. En um, ja, uh, door corona kon ik... Uh, zij is eerst een tijdje nog uh, een paar dagen nog ziek geweest. Mm -hmm. Daar, door corona kon ik dus niet... Uh, niet uh, bij haar langs, waar haar sterfbed lag. Dus dat was wel uh, heftig. Dat is heftig, uh, omdat... Dat is, heftig, uh, omdat dus dat is uh, mij het meest bijgebleven. Zeg maar. Juist nu, uh, nee, zeker, dat is uh, ook... Uh, ja, heftig. Nou, gelijk dus de nu stemming erin, jongens. Gaan we de stemming erin in gebracht. Nou goed, uh, dat zijn inderdaad ook dingen... die je dan nooit vergeet aan zo'n uh, zo jaar. Zeker 2020. Mike... Ja, ik, ik, ja, ik dat alles wat ik zeg, wat eigenlijk gewoon helemaal meevalt. Kijk, waarom klinkt het zo? Oké. Ja, ja 2020, ja, het is natuurlijk gewoon een raar jaar. Kijk, het, is, uh, het was mijn eerste jaar helemaal uh, volle jaar werken. Uh, dus dat had ik natuurlijk ook anders voorgesteld. En niet uh, half thuis, half naar kantoor, toch nog dat doen. En dan, kijk, verder de rest ja. Mijn jaar was gewoon saai. It, it, it, maar het ging wel heel snel, dus ja. Voor mij, ik heb niet heel erg heel bijzonders meegemaakt in 2020. Voor mij is het eigenlijk gewoon een soort uh, aan zo snel mogelijk dit jaar eigenlijk vergeten. Want uh, er is toch niet zo heel veel gebeurd bij mij. Nee, en, uh, want jij bent natuurlijk nogal fan over de films. Daar spreken we straks nog even uh, langer over door. Maar uh, uh, dat zou je ook wel gemist hebben dan naar de bioscoop ja. of uh, wat, uh, wat dan ook? Ja, uiteraard. Kijk, ik ben natuurlijk uh, uh, maart voor het laatst geweest. Maar dat is natuurlijk jammer. Hè? Maar er is nog steeds genoeg dat is niet natuurlijk mis je die dagen weg, maar het is niet zo uh, heel heftig... dat ik denk, oh, er zijn geen films gekomen dit jaar. Ik, ik heb het hele tijd wat ik nu zegt gewoon heel erg onderschadigd van wat, wat hun inderdaad yeah. zegt. Dus ik denk van, ja, wat heb ik nou? Ik, ja, kan is, ik zullen, ook... we, zullen we dan maar gewoon dus naar muziek ga, gaan? Ja, gewoon, gewoon een ja, jaartje werken. We naar de alleen gaan. een andere haar. Ja, ja. we, gaan, we gaan naar de muziek, want ondanks alles... hier is het nummer Still Feel van uh, de groep Half Life, de orchestra version. En wat ben ik fan geworden van dit nummer? myself. Out Feeling away. closer to the stars. I've been invaded by the dark. Can't escape. Trying to recognize myself when I feel I've been replaced. When I burst from myself. Feeling way. closer to the stars. I've been invaded by the dark. Myself, when I feel I've been replaced, oh, oh, oh, oh. and I can feel it kick down in my soul. It's oh, oh, oh. so pulling me back to earth, let me know that oh, oh, oh. I am not a slave, can't be contained. So pick me from the dark and hold me from the grave, cause I still feel alive. When it is hopeless, I start to know up soon to realize the end of life is reaching out to lift me up my pride. I call allegiance to myself. Oh, oh, oh, oh. And I can feel like a kickdown in my soul. It's oh, oh, oh. so pulling me back to earth. Let me know oh, oh, oh. that I am not a slave. Can't be contained. So pick me from Van uh, Halve Life, zo heftig die muziek, joh. komt die binnen. Maar goed, uh, 2020 brengt natuurlijk ook genoeg positiefs. Uh, zo ook gewoon met de traditionele 3FM Series Request... dat sinds een aantal jaar de Lifeline is gaan heten. Maar ook in 2020 komt 3FM in actie voor het Rode Kruis... en dat medische hulpverleners ontlast... en het verspreiding van het coronavirus tegengaat. Uh, in de week voor kerst van 18 tot en met 24 december... vandaag dus gaan drie DJ-teams in lockdown vanaf Vliegveld... Vente, de evenementenlocatie, om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. En in de afgelopen week is er met de vele acties al bijna twee keer de aarde rond aan kilometers gelopen. Want er wordt natuurlijk om geld op te halen vaak veel gelopen. En de tussenstand van het opgehalte geldbedrag staat nu al ruim op 1,1 miljoen euro. Uh, blijf op de hoogte en daar kan altijd nog wel wat bij om een klein beetje reclame te maken. Uh, dat kan altijd nog de actie loopt tot vanavond laat via www.npo3.com fm.nl/slash serious request, een mooie actie, zeker nu. En uh, wij gaan naar een klassieke, nou een klassiek, een uh, lekkere kersthit uit uh, ja, 2016 volgens mij. Ja, wat feinie, wat, wat feinie. zijn we fan hè van het nummer Jongens toch? Even ja, laten zeker. horen, we zijn yeah. heel erg oh, fijn. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, dol op. Ja, prachtig. Hier doe ik het voor. <laughs> to tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really. Grand Day. Toen ze nog goede muziek maakte... Oh, mag ik dat zeggen? Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Uh, de Heeft zij ze überhaupt ooit goede muziek gemaakt dan? Uh, ja, dit, nou, nummer. Oh. Dit, dit nummer. Dit nummer is wel goed. Dat was een grapje. Humor. Okay. Ah, uh, ja, ja, Ging tot humor. Humor, humor, humor, humor kennen we hier niet. Is dat Alleen serieuze zaken. Ja, muziek is serieus. Santa Tell Me, met een serieuze boodschap. Hoewel ik dat bij sommige kerstnummers altijd nog even moet zoeken. Maar we hebben eigenlijk, had ik het voornemen, om geen hits te draaien. Maar ja, uitzonderingen moeten gemaakt worden, denk ik dan maar. Uh, goed, 2020 was, uh, was, was een jaar uh, waarin je eigenlijk wel weer misschien tot nieuwe inzichten kwam. Of dacht van, hé, hey, dat is leuk. Dat ik dat weer kan oppakken nu ik toch niet zo heel gek veel te doen heb. Gijs. Dat ben ik. Ja. Ja, <laughs> ja. ja. ja. ja ik heb eigenlijk, daar kom ik zojuist achter, niet zo heel veel gedaan. In hetzelfde <laughs> zelf, uh, moment. Nee, ik, uh, ja, gewoon veel series kijken, films kijken die ik eigenlijk altijd al wel kijken. En, ehm... Uh, ja, toen het zeg maar nog wel kon. Uh, toen alle sportlocaties uh, uh, nog wel open waren, ben ik ook weer een beetje gaan golfen. Had ik ook al een hele tijd niet meer gedaan. Okay. En voor de rest, ja, dat we, was het we, eigenlijk. Heb je vaak een in One gescoord? Nee, nog nooit. Nog niet? Nee, zo goed ben ik. Nog ja, niet. Daar had je op kunnen trainen natuurlijk. Ja, had gekund. Maar uh, ja, niet gelukt. En, uh, en, en Joelle, ben je misschien tot nieuwe inzichten gekomen of over dingen gaan nadenken? Doordat je. Thuis zat. Nou ja, veel nadenken over het leven altijd. Maar uh, ik ben ook veel meer gaan schrijven. Ja, voor je blog, hè? Stel ja, daar eens wat over. Ja, onder andere, Ja, ik, uh, zoals jullie al in de vorige uitzending... van een aantal maanden geleden alweer hebben gehoord... Uh, ik schrijf een blog over mijn leven als donorkind. En uh, ja, daar ben ik weer mee verder gegaan. Maar ook gewoon voor mezelf, privé... ben ik ook weer verder gaan schrijven. Ja, mooi is dat. En uh, uh, uh, uh, uh, Mike... Ja, bij mij, bij mij is het de, de, de, de entertainment sidekick. Ja, mag, ik, mag ik je zo noemen? Entertainment ja, Watcher. <laughs> uh, de, de, de bioscopen waren ja, dicht, maar dus dan kwamen er allerlei streamingdiensten. De, ja, ging om mijn dat ging op neerpunt mijn vrije tijdsbesteding. Naar toch streamingdiensten, wel jammer. ja. Ja, streamingdiensten komen dan. Dus ik heb hetzelfde verhaal als Gijs. Ik heb gewoon zoveel films series gekeken. Gewoon backlog afgewerkt. Ik heb Disney Plus ontdekt. Uh, met, uh. <laughs> <laughs> heel veel series van die ik nooit had gekeken. Dus uh, nee, het is... Uh, het is uh, leuk, ja, gewoon een ja, beetje... We, en uh, en uh, dan, dan gaan we toch even, uh, even een vraagje. Hè? Ken, ken jij de band Een Heler, toevallig? Zeker weten. Ja, Want het, wat ja. weet je dat nog? Dus dat hè? weet ik Beg, nog, ja. Begin dit jaar, begin 16 dit jaar. januari. 16 januari, dames en heren, dat is al over twee weken 2021. Maar It's dan, hey. precies een jaar geleden, uh, gingen Mike en ik uh, naar een concert van hen. Ja. In en, de uh, Melkweg. In de, en de Melkweg. Helemaal gepropt als je dat nu ziet. Als je ik daar was. video's van terugzie, foto's, ja. weet ik het wat... Dat, dat, dat, dat was hartstikke leuk, ja. maar het voelt ook wel een beetje gek, toch wel. Het is toch raar, want toen was er toch ook al iets van corona in China natuurlijk ontdekt. Uh, het was er, ja. Het was er het al, was er, maar niet, ja. niet hier officieel mij. Nee, niet mij. hier. Hier maar waren we, ik, we nog. Uh... Ik ken dat toch al meteen. dingen. Als ik dingen gewoon terug zie van ook van een jaar terug, dat ik denk: wat? Ja, dat, dat kan maar inderdaad... Maar het gaat echt... ook over oud en nieuw bijvoorbeeld. Als je kijkt hoe, als, hoe, je, dan, hoe je dan bijvoorbeeld voor of vorig jaar oud en nieuw dan besteedt met familie. En uh, weet je, vuurwerk en alles. En dat je dan gewoon denkt: ja, wat ga ik dit jaar nou doen? Ja, ja niet, niet zo heel um, gek veel. Maar toch, we moesten doorgaan. En daar maakte Inhaler vlak na hun concert in de Melkweg uh, januari een nummer over. Uh, namelijk het nummer. We have to move on here on the Sandwich Radio. De opmerkelijkste, mooiste, maar bovenal de meest memorabele fragmenten uit 2020. Dit is de top 10 social media 2020. Ik doe niet meer mee. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our land. Oh, sorry, dat wacht niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee. Oh, oh, Over, over, over. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Afdeling, afdeling, normaal maken wat niet normaal is. Dat we niet te maken hebben met een onschuldige grief, wat sommige, bijvoorbeeld demonstranten hier buiten, nog steeds denken. Ja, dat ja. was even een kort overzicht en nu gaan we hem uitgebreid bespreken. Wat is er veel gebeurd op het internet? Wat hebben hey, mensen zich weer niet voor normaal. schut gezet? Wat hebben ja, mensen weer hilarische normaal. dingen Gewoon gedaan? Hoe Dit is nog maar het tipje het van de ijsberg. Maar ja. wat zijn er ook mooie dingen gebeurd? En uh, we presenteren hier de social media top 10 en ik begin even met nummer 10. Uh, ja, en dat mag ook wel hier in het ZFM worden gezegd. Uh, Diederik Gommers. Zo. Fan. Ja. De, he, de ja. Fan? ja, ben je ja. fan? Fanclub? Ja, dat is <laughs> de fanclub. fanclub? Is ja. Ja. Hij, ja. hij staat gewoon op nummer 10 als persoon. Ja. En uh, eigenlijk wat hij, uh, de manier waarop hij sprak in talkshows over het virus... en hoe hij daar goed over kon vertellen. Daar zijn talloze fragmenten van te vinden. Te veel om eigenlijk hier zo uh, uh, uit te zenden. Ja, de held van Nederland voor velen. En ook veel steun vooral. Want je zag ja. dan, virologen als Ab Osterhaus, die bleef heel technisch, maar hij had ook wel een soort menselijke kant. Kijk ja. jij veel talkshows, Gijs? Oh ja, ik kijk meestal wel gewoon Jinek. Oké, oké. Commerciële tv. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, daar was hij dan iets nee, meer. Ja, nee, nou ja, ik vond gewoon over het algemeen uh, inderdaad van al die clipjes die je van hem zag. Uh, hij brengt ja. inderdaad heel erg wat menselijke uh, ernaartoe. En dat is ook wel een beetje wat we allemaal nodig hadden, had ik het idee. Ja, zeker. En ook inderdaad hoe hij met Femke, maar daar komen we volgens mij later ook op terug, hoe hij ja. met Femke Louise heeft samengewerkt is dus wel echt uh, ja, zeker. topper. Uh, nummer 9 dan. En uh, die hou ik zelf ook even aan. Uh, iedereen heeft uw Twitter? Ik maar heb Twitter. Iedereen is bekend met de Blauwe Vogel app. Ja, nou ja. goed, op ja. Twitter daar is een soort trend ontstaan... sinds de verkiezingen, uh, lijsttrekkersverkiezingen bij het CDA. Daar werd natuurlijk... Uh, Hugo de Jonge kwam daar als winnaar uit de bus. Inmiddels is de situatie daar natuurlijk alweer veranderd. Maar wat natuurlijk een beetje raar was... de stemmingen zouden niet helemaal goed zijn verlopen. Of uh, nou ja... Uh, wat, uh, hoe moet je dat zeggen? Fraude. Uh, fraude of dat soort dingen. Niet helemaal technisch goed. En er staat natuurlijk als je ergens op gestemd hebt als bevestiging. Dankjewel voor je stem op Hugo de Jonge. Nou, de, er was dus een trend uh, ook in 2020 op Twitter uh, te zien. Uh, waar veel, veel dag mensen nog het grapje maakten. Bedankt voor je stem op Hugo de Jonge. Bij, bij bijvoorbeeld het invullen van hun belastingaangifte. Nou ja, ja. Uh, dat, dat, uh, dat uh, is ook wel iets uh, om je uh, om, uh, om bij te blijven. En dan hebben we op nummer 8, En die geef ik aan, even aan Joelle. Ja, zeker. Uh, dat is wat heftiger, moet ik zeggen. Ja, in de, in de haven van de Lib Libanese hoofdstad uh, Beirut als ik het zo goed kan uitspreken, heeft dinsdag aan het einde van de middag... een enorme explosie plaatsgevonden. Ja, dat was in de zomer, hè? 6 augustus volgens mij. Ja, en volgens de Libanese minister van Volksgezondheid zijn er veel gewonden gevallen. En dat hebben we denk ik ook wel kunnen zien in het nieuws. Ja, zeker. Ik, uh, ik laat even een kort fragment. Het is alleen maar uh, van herrie en zo. Maar het echt als je dat beeld erbij bedenkt... ja, hier ontploft dan het eerste deel van die nitraatopslag, was het dan. Een heftig beeld, want ons velen zou bijblijven. En uh, ja, dat was uh, de genadeklap. Heel die stad daaromheen, tot kilometers verder uh, was, was de schade te zien. De rook over heel Limanon uh, strekte zich uit. En ja, de beelden die je erbij kan bedenken zullen we ook nooit meer vergeten. Een heftig uh, gebeurtenis in 2020 die ook veel rondging op sociale media. Dat brengt ons bij het volgende, want... Uh, ja, het is een beetje flauw om te zeggen, maar 2020 ging vlammend van start. En dat was dan ja, toch wel heel, heel, uh, heel triest eigenlijk. In Australië natuurlijk We hebben daar toen een van de grootste bosbranden plaatsgevonden... die, die het land heeft gekend in haar geschiedenis. Uh, en de, ja, de bosbranden beginnen het jaar in Australië uh, ontstaan, vorig jaar kerst. Uh, beelden daarvan gingen de hele wereld over. Het is een van de meest heftige bosbranden die het land uh, heeft gekend in haar geschiedenis. En naast menselijke slachtoffers schade aan huizen en honderden gewonden was er vooral veel dierenleed. Sommige gebieden zijn, sommige die, sommige gebieden zijn op, tot op de dag van vandaag onleefbaar uh, nog steeds. En uh, ja, beelden van een koala... die werd gered uit de brandende takken... gingen dan ook de hele wereld over. Uh, CNN, De Sun, die hebben dat hele fragment uitgezonden. En in totaal zijn er bijna 1 miljard uh, dieren... Uh, slachtoffer geworden van die bosbranden. En hopelijk blijft het daar... Uh, het komend uh, bosbrandenseizoen, om het zo even te zeggen... Uh, daar wat rustiger. Uh, ja, dat hopen we allemaal natuurlijk. Ja. Uh, op, op nummer 6, een beetje een gekke overgang. maar iets wat ook wel rust bracht. in al die gekkigheid van coronanieuws. Dat was onze favoriete nieuwskrant, De Speld. Uh, oh, deze weet ik nog. Ja, de, deze weet je nog wel. Uit de ja. uitzending die wij in mei maakten. want toen brachten zij dit uit. De 19 nieuwe spreekwoorden waar we over 100 jaar niet meer van snappen hoe ze zijn ontstaan. Bekijk ze op spel.nl spreekwoorden corona en dan vind je ze wel. Ze zijn hilarisch met als toppunt. Uh, wat, toen kwam de vleermuis uit de, uit de soep, was het toch? Ja, ja toen, toen, toen, viel dus, toen viel de vleermuis in de soep. En waar staat die dan ook alweer voor, mensen? Uh, voor als, uh, dan dan gaat toen het ging, toen ja, ging het toe helemaal mis. Ja, ja. Toen ging alles fout. Ik vond dat echt een van de grappigste dingen die ik dit jaar heb gelezen. Ik heb er echt heel lang om gelachen. Ja? We, ja, ik vond dat echt hilarisch. Ja. Ik dan, was het vergeten. Toen zei hij het een paar, gisteren weer, volgens mij. En ik dacht, ja, dat was het hoogtepuntje. Ja. Qua, dat was het toppunt van de humor. Dan moeten satire. we ze wel echt gaan gebruiken. Vind ik eigenlijk. Ik vind eigenlijk ook. Als corona voorbij is, moeten we die... Ja, ja, sowieso ja de, de, de die, die dikke van dikke vandalen. Van die, van die, ja, ja. ja moet, maar moet worden opgenomen. Dat is cultureel erg ja, goed. Zeker. <laughs> Zeker. Ja. En uh, met deze geluiden nemen we, nemen we uh, nummer vijf en vier uh, in ons op. Want uh, wat ook veel vaker gebeurde is. beelden van demonstraties die rondgingen op internet. Ja, want niet iedereen kon erbij zijn. Maar dan moet je natuurlijk. een beetje van de sfeer meepakken. Van pannetjes die in het water vallen en zo. <laughs> natuurlijk, afgelopen week natuurlijk nog. Ja, de demonstraties in 2020. Ik besprak het toen laatst ook wel. En vooral die complottheorieën. Ja, dat, uh, dat hadden ja, ja. we van onze. Ja, we hadden het ook al. Oh, we het hadden we het ook had, al gehad, ja. Ook had, ja. <laughs> Ja, nee. uitgebreid over. Uitgebreid, af. ja. Maar goed, ja, ik, moet zeggen, ik vond ook dat, dat van die pannen... ik zag uh, toevallig van de, uh, zaterdag bij Even tot hier... ook uh, een heel grappig palodie van nummer Flappy. Ik weet niet of jullie die hebben gezien. Oh, ja, zeker. Ja, <laughs> echt ook hilarisch. Ja. Dat was er eentje die ik ook dacht... Dat, dat was over die pannen. Geniaal. Ja, ja. Precies. En ik hoorde wat geluid ja, Nee, nee, dat is... Uh, maar goed, ja, de demonstraties inderdaad... die vullen nummer 4 en 5 van onze top 10... Allereerst op nummer 4 dan de fabeltjes. Wij kunnen nummer 5 met als voorbeeld de geluidsdemonstratie... tijdens de toespraak van uh, Mark Rutte. Op nummer 3 ja. staan ja. de tweets van Donald Trump. Want ook in 2020 twitterde de Amerikaanse president... Oh, weer op los. Niet. en uh, een van zijn <laughs> meest memorabele tweets was toch wel... Uh, de drie woorden stop the count. In en, full caps toch, met die uitroeptekens wachten aan. Ja, drie uitroeptekens. <laughs> Daarom staat hij ook op nummer 3. En uh, deze drie woorden gooide hij begin november de wereld in... toen duidelijk werd dat Donald Trump... De verkiezing nog wel zou kunnen gaan verliezen van aardrivaal Joe Biden. En uh, eind vorige week stemde het congres in met de winst voor Joe Biden. Dus ja, die stop count heeft toch niet heel veel. Uh, heel veel nee, goeds uh, voor nee. hem nee. gebracht. Uh, nee. Ja. Maar, uh, maar goed, ja, hè? Wat. Uh, kijk, ik, ik, ik ga er nu even iets bij pakken. Dat is dan, dat is dan dit, zeg maar. Hè? Kijk, dit dit, dit. dit geluid. Ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee. <laughs> Ja, wat, wat was die eigenlijk de slogan die, uh, die ze daarna gebruikten? Ja. Alleen samen? Um. Uh, uh, ja, ja. ja ik heb dat hele filmpje wel gezien toen, maar dat ben ik al vergeten. Ja, volgens mij was het iets van samen. Ja, en ja, samen krijgen we de regering onder controle. Dat nee, was het. zoiets. zoiets ja. Ja. Ja, te, terwijl het record aantal coronabesmettingen in diezelfde week werd geteld. aangaf dat, de coronacrisis nog niet de baas, dat we de coronacrisis nog niet de baas zijn. zijn een aantal artiesten toen en modiel, modellen er helemaal klaar mee. Uh, onder de hashtag Ik Doe Niet Meer Mee, die ook tot veel oproer uh, zorgt op Twitter, roepen ze op, Instagram-mensen op, om zich tegen de coronarichtlijnen van het kabinet te keren. Ze zijn van mening dat de huidige maatregelen aan alle kanten rammelen. En deze oproep, uh, met als hoogtepunt uh, van Paul-Louise, want die spreekt het op zo'n bepaalde manier uit. Ik doe niet meer mee. Ja, dat, dat, dat, dat beetje, fragment kijk, dat blijft altijd nog in ons ja, hoofd. Ja, maar dat je dat dan ook nog zegt, maar wat ik dan ook nog wel een beetje. Nou, apart van het dat ze allemaal binnen een week gewoon allemaal weer zeiden: Ja, nee, uh, het bijna is wel, allemaal. Het is, het is niet, we het niet zo bedoeld en gewoon echt full on damage control mode. Nee, nou, maar ik kan me ook wel voorstellen, want die mensen die dat is inderdaad hun hele werk, tuurlijk. Maar controleer. denk er van tevoren dan over na? Ja, nee, dat snap ik. Alleen ja, dan, is uh, afwacht, Want Dat heel Nederland ik, zeggen: Ja, dat gaan we ook allemaal doen. Nee, nee, nee. Maar wat wat ik, ik snap op zich, een het punt wat zij proberen te maken, snap ik wel. Alleen dat dat. Dat hele idee wat zij hadden is, denk ik, een beetje gehijacked ja. door de meer extreme, mm -hmm. uh, ja, ja zeg je dat, dat uh, ja, ik, ja. En ja. die hebben er inderdaad iets van gemaakt en maar, dat is er verkeerd uitgekomen. Ja, en maar het is toch ik vind het, het, het, is, het is verkeerd maar, inderdaad eruit komen, want uh, de kritiek, het komt vooral uit jonge artiesten en daarom zitten we hier ook vandaag. Uh, de oproep was misschien wel uh, impliciet ja. heel goed. Van hé, uh, hey, kijk eens uh, wat voor schade het ook aanricht. Wat voor nevenschade aan de samenleving. Dat is een maar goed ja. punt. Maar dan ga je niet eigenlijk zeggen: hashtag ik doe niet meer mee. Nee, maar ik, ja, dat is dus ook het hele punt. Ik ja. vind het heel. Het idee heel, was. Goed. Nee, nee, nee. Ik snap ja. het, het idee was heel goed. Ik vind het ook heel, uh, heel dapper. Van ja, ja antwoord. Antwoord. dat is een variant. Het handen schudden al te staan. Ik wacht even hoor dat? Oké. Nee, dat hoort niet. Inderdaad. <laughs> nee, okay, nee, ik vind het heel dapper dat ze er achteraf ja. op terug zijn gekomen. en Hebben gezegd van ja, weet je, ja, tuurlijk. dit was niet de bedoeling. En dat, uh, ja. inderdaad dan, ja. Maar ik denk dat ze er wel iets beter van tevoren over hadden na kunnen denken. Ja, maar ik denk niet dat dat nummer weer hun sterkste punt is. Nee, precies. Nee, nou is ja, hard. we ja. gaan dit was het ja. Bewijs te genoeg ja. hier om over ja. door te praten ja, natuurlijk. Genoeg. Maar we gaan snel door naar nummer 1. En die heb ik op nummer 1 gezet. Omdat 2020 het jaar was waarin we moesten afstaan van onze gewoontes. En dat begon in maart met de volgende oproep van de premier. En uh, ja, dat was deze. Maar uh, nou, we stoppen. Vanaf vandaag met handen schudden. Oh, handen schudden. oh sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee. Oh, over, over, over. Oh, ik wil het niet wel. Uh, zo. Ja, en dan, ja, en dan vooral dat laatste stukje. De oproep om geen handen meer te schudden. Uh, daarvoor al handen wassen, zakdoekjes. Ja, het lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar dat geen handen meer schudden... dat is veel mensen toch wel bijgebleven. En ook voor onze eigen premier... die op zijn eigen manier... zoals hij dat altijd goed kan doen... ging hij zelf de fout in... en dan gaf hij Jaap van Dissel... zoals hij dat gewend is na een persconferentie in hand. En dat zorgde voor de reactie die je net hoorde. Ja, toch. Dat is toch waar om niet over na te denken... dat we daarmee begonnen. Het is begonnen met geen hand meer geven aan elkaar. En ik hoop dat we die in 2020... Met elkaar. Komt dat nog terug? Denk je, kunnen, kunnen inhalen? Ja, dat is de vraag. Nou, he? ik denk dat het nog wel heel eventjes lang. Uh, weg gaat blijven, denk ik. Ik ja. vind eigenlijk wat het. Um, ik had uh, tijdens de zomer van 2020 uh, ook een uh, tijdelijke baan. En ja. voor dat sollicitatiegesprek. Dat is mij eigenlijk het meest bijgebleven van die regel van het niet meer handen schudden. Dat, dat ik daar naartoe ging en dat ja. je dan dus. Dan kom je daar aan en is van: ja, hoi. Ja, uh, yeah, zo so, heel awkward, ja. Heel ongemakkelijk inderdaad ja. Ja. Nou ja, dat was hem dan jongens. Ja. We moeten helaas alweer afronden. Ja. Ik praat ja. heel graag door. Dit was hem dan, de social media top 10 van 2020. Ik doe niet meer mee. Oh This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Oh sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee, oh, oh, over, over. over. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Niet normaal maken wat niet normaal is. Dat we niet te maken hebben met een onschuldige griep... van sommige bijvoorbeeld de demonstranten hier buiten, ons steeds denken. The kisses of the sun were sweet, I didn't make, I let it in my eyes like an excited, dream the radio playing songs that I have never heard I don't know what to say Oh, not another We zijn er weer op ZFM Sandford met uh, 2020 onder controle. En uh, we raakten zo een beetje in de vibe van de muziek All Around the World. Wow. Want dat is natuurlijk uh, social media. Uh, van Rehab hoorde je hier op uh, ZFM Sandford. En ik moet bekennen dat dit mijn meest geluisterde song is van ja, Wat was de rest van de meest geluisterde nummers hier? Spotify redden. Dit jaar? Ja. Uh, Want bij Spotify geven ze altijd zo'n overzicht van wat je dan het meeste poeh. luistert. Ik heb, nou, ik heb volgens mij niet echt gekeken. Ik dacht uh. dat het uh, scenario van de Trial Quest was. Okay. Maar, nou, dat is in ieder geval een goede smaak, maar we gaan even over naar. Uh, <laughs> we gaan even door, <laughs> door. Naar, uh, naar het serieuze werk. Want uh, ja, uh, uh, Joelle, Gijs ja. en ik zijn in september uh, een studie begonnen en zo velen wow. met ons natuurlijk nog veel meer uh, andere mensen, maar. Ja, studeren in coronatijd. Hoe, ga, hoe vergaat het ons de afgelopen weken? Gijs? Ja, uh, ja. Nou, het is natuurlijk wel lastig om motivatie te vinden voor dingen. En ja. Uh, ja, het, waar, zit, ik, wat... waar zit het dan vooral in, bij die motivatie? Ja, dat weet ik niet. Maar wat mij wel echt het meeste opviel... of tenminste in de weg zit, is... Uh, nou ja, voor de studiejournalistiek is dat wel heel specifiek... maar... Um, daar, we hebben een hele mooie school met heel mooie apparatuur en mooie radiostudio's, mooie tv-studio's. Alleen ja, die mogen wij als eerstejaars niet gebruiken uh, vanwege de coronamaatregelen. En dat, dat valt me echt wel flink tegen, want uh, daar had ik me heel erg op verheugd ja. om, uh, om daar uh, lekker in te, ja, te dingen gaan maken. Ja. gaan creëren. In de in periode daarvoor, het aanmeldingsproces voor de, voor de studie, ja. uh, de, heb je getwijfeld of je het wel zou doen? Want toen waren we natuurlijk in dezelfde situatie. Ja, nou ja, uh, ik heb um, de open dag van uh, Utrecht heb ik uh, gewoon nog, dat was nog voor corona, heb ja. ik die bijgewoond. Ja. Um, en dat was in 2019. En uh, ik heb ook nog een tijdje in Tilburg gekeken. Heb ook nog mede gedaan. Maar uiteindelijk heb ik dus geen uh, proefstuderen in, uh, in uh, Utrecht kunnen doen. Vanwege de coronamaatregelen. Dus uh, dat was uh, ja. Dat was jammer. Ja, zeker. Maar goed, even we, we, naar de Joëlle, uh, dan, dan komt het toch aan op die creatieve oplossingen. Hoe heb jij je doorheen geslagen de afgelopen weken wat dat betreft? Met, nou, met items maken en zo. Nou beetje. ja, het was, het was gewoon heel goed ook nadenken van oké, okay, je gaat gewoon je krant kijken. Je moet dingen dichtbij zoeken en uh, nou ja, in de eerste periode voor audio reputatie kon je nog wel makkelijk via Skype doen. Uh, nu met deze corona lockdown moet dat waarschijnlijk ook weer. Um, dus ja, het wordt gewoon een klein beetje uitzoeken welke weg je gaat. Ik zie dat heel veel studenten, in ieder geval uit onze klas, dat nog best wel moeilijk vinden. En... Uh, Daarom staat er ook nog niet zoveel online. Maar ja, ik hoop dat uiteindelijk daar nog wel dat we de creativiteit ook een beetje vinden. En dat er ook meer ja, online komt. Ja, inderdaad. En uh, ja, die, die creativiteit die heb je dan zelf uiteraard ook gevonden. Mm -hmm. Maar we zitten ook automatisch lid. Zijn we van een studievereniging? En ja, daar hadden we natuurlijk ook wel wat van gebracht. Ja. Een ja. Ja. paar uitjes. Lekker veel. Uh, lekker weg. Alcoholische versnaping. <laughs> uh, ja. Ja. Ja, ja, hè? Dat is het. Lastiger ook van, ja, dat ligt gewoon helemaal stil. Ik bedoel, ik ben één keer in Utrecht geweest. Uh, dat was een keertje smiddags uh, toen het allemaal wel wat rustiger was uh, met, uh, met de corona. Toen we tussen de twee golven in zaten, zeg maar. Ja. Uh, om een keertje met studenten uh, middag te eten. Maar uh, voor de rest heb ik uh, uh, alleen het station gezien. En uh, de school ja. En uh, ja. de tram rijdt onderweg. Ja. Mm -hmm. That's it. Nou ja, die treinreis die houdt je in ieder geval op het goede spoor wat betreft studeren. We gaan, uh, we gaan door uh, naar muziek. En uh, zometeen bespreken we de ultieme tips en tricks... hoe je de corona-kerst, hoe, hoe de de corona coronaproof, kan uh, doorstaan... met uh, vrienden, familie en dierbaren. Nog op de valreep brengen we die jou zometeen. Maar eerst even een klassiekertje. Jingle by Rock van uh, Bobby Helms. Shows of fun. Now the jingle. Hall. met het nummer Jingle by Rock. Om lekker uh, in de stem, inderdaad een klassiekertje... om lekker in de stemming te blijven. Van de kerst natuurlijk. Uh, maar over die kerststemming gesproken... hoe brengen die toch in huis, ondanks alles... de coronakerst, uh, de vooravond daarvan... Uh, daar staan we nu dit programma te maken. Maar uh, Joelle, jij hebt wat uh, enkele tips en tricks meegenomen. Neem ons door een paar heen, zou ik Ja, denken. zeker. Voor een geweldige corona-proefkerst. Corona uh, als eerste kan je altijd videobellen met elkaar. Gewoon lekker samen de bubbels openmaken. Of een kerstfilm kijken. Samen met... Uh, via Netflix. Het kan allemaal online. En je kan altijd nog een familiequiz doen. Of een Mentimeter. Of Kahoot. En gourmetten kan ook online. Uh, ja, als je, als je elkaar eigenlijk ja? kan zien. Dan, dan is dat mogelijk. Ja, dus, zie je dat bij jezelf bijvoorbeeld wel gebeuren? Ja, nou ja. Ik ben wel van plan om... Tenminste, ik hoop het. Ik heb nog niks gepland eigenlijk verder met kerst. Want echt voor mijn gevoel... Viel kerst gewoon in duigen, nee. ja. Uh, maar ja, ik zie er wel uh, aantal dingen zeker zitten om uh, ja. met uh, vrienden en familie te gaan doen. Uh, en hoe zit dat bij jou, Jammer? Wat, wat heb jij gepland met de kerst? Uh, nou, inderdaad, uh, we, we, we hebben er wel op gerekend dat we geen estafette kerst gaan doen. Dus niet dat je nog tot en met het nieuwe jaar allemaal mensen uitnodigt en weet ik het wat. Maar goed, oh, uh, niet. Nee, niet. Oh. Nee, nee, niet, nee, nee, kerst, ja, ja. Nee, dat ik doe niet meer mee. Hè? Nee. Nee. <laughs> uh, nee, niet deze kerst inderdaad. Uh, nee, goed, ja, uh, vanavond uh, gezellig gewoon uh, thuis. Uh, vrijdag, uh, ja, wel alle dagen gewoon thuis, maar dan komen we dan zaterdag komen we drie mensen langs. Dus dat is, uh, net, uh, we houden ons netjes op, aan de maat. Op, het een ja, wijnkje. Ja. ja, zeker. En uh, vooral lekker zelf gezellig maken, zet een muziekje op. Zet deze uitzending nog een ja, keer tuurlijk. aan, want je kan ja, natuurlijk ja, altijd uh, terugluisteren. Uh, je kunt inderdaad ook video bellen. Uh, hebben jullie dat? Uh, Gijs, heb jij dat vaker gedaan? Uh, ik heb ja aan het begin van de eerste golf eigenlijk uh, ja. heb ik heel veel met mijn vrienden uh, ja video beld, audio beld en dan uh, gingen we gewoon uh, digitaal uh, een, een pilsje pakken. Oké. Okay. Dus dan gingen we allemaal spelletjes doen en daar een beetje ja biertje bij uh, uh, chips of zo en dan uh, mag. Ja, er toch uh, nog wel wat van maken. Hè? Ja. ja. Nou, toch een beetje die beste manier, ja. ja Dat dus moet toch ook gewoon. En uh, ja, nu zijn we allemaal wel wat drukker met, uh, met, met de studies en, uh, en zo. En met, met kerst nu dan. Dus we, we, we hebben dat in de tweede golf wat minder gedaan. Maar uh, in de eerste ja. golf heb ik me zeker wel uh, vermaakt. Uh, Oké, okay, ja. mooi, mooi, mooi. Mm -hmm. uh, uh, Mike, heb jij uh, de videobellen iets? Is dat iets voor jou? Uh, nee, nee, gewoon audiobellen. Gewoon, hoe uh, ging dat eigenlijk op je werk? Want daar heb je natuurlijk ook wel eens vergadering. Ja, kijk, dat is dan gewoon... Uh, dat, wordt het, dat is het standaard verhaal. Dat wordt elke, uh, niet elke dinsdag om tien uur op kantoor bij het klembord. Dat wordt elke dinsdag uh, lekker via... Wat is dat? Skype... Uh, met, en ik vind het prima werken. Kijk, ik heb er op zich geen commentaar uh, over. Het werkt goed als iedereen gewoon normaal internet hebt. En het is een stabiele verbinding. Dan kun je gewoon, uh, ja. gewoon mm -hmm. prima, prima dat doen. Ja, nee. ja, maar op zich elkaar in het echt zien. Er zit ook wel een soort van is, gezelligheid bij. Nee, het is een, bij, stuk, het is een stuk beter. Ja, het is als het niet anders oh, een kan. Een goede noodoplossing. Nee, precies. Ja, dat. Ja, het is, ja, het is zeker een of, goede noodoplossing. Of je nou met z'n zes of zeven en om een planbord heen gepropt staat. of je zit gewoon allemaal thuis. Ja, dat is toch. Mm -hmm. uh, het, het, het is inderdaad een verschil. Maar voor de praktische zaken kan inderdaad ja, dat inderdaad altijd gewoon uh, goed ja. uh, opgelost worden. En deze kerst, voorzien iets creatiefs. Ik geloof in uh, je creativiteit thuis mm -hmm. als luisteraar. dat je er iets leuks van gaat maken. Wij doen het in ieder geval met de vieren. Jij daar thuis. Uh, een hele fijne kerst alvast gewenst. Uh, we gaan zometeen het laatste uur in van deze uitzending 2020 onder controle. En uh, ja, het, uh, we sluiten dit uur af met mijn favoriete kerstnummer. Uh, Gijs, jij mag hem aankondigen. Ja, dit is een McCartney. En het is, yeah. and and is uh, Christmas time. Wonderful Christmas time. Is Heel goed, ja. tot zo.